Het zeemeerminnetje dat niet kon zwemmen. Melina, een klein zeemeerminnetje, lag op een kleedje van zeewier dat midden op zee dreef. Het was prachtig weer, maar Melina was niet gelukkig. Ze wilde zo graag... Maar daar kon ze verder niet aan denken, want opeens sprong een dolfijn boven water. Hij maakte een paar rare buitelingen hoog in de lucht en viel toen met een luide plons terug in zee. Daarna zwom hij naar Melina toe. Dat was heel knap, zei Melina, maar je hoeft geen moeite te doen om me op te vrolijken. Ze veegde haar ogen af. Ik bedoel, snikte ze, ik kan niet zwemmen. En wie heeft er ooit gehoord van een zeemeem die niet kan zwemmen? Maar je bent nog jong, Melina, zei de dolfijn. Je hebt nog alle tijd om het te leren. Nee, ik heb het al zo vaak geprobeerd. Melina, het heeft echt geen zin meer. En ze begon weer hartverscheurend te huilen. Dus ik, ik zal nooit naar de bodem van de zee kunnen zwemmen en de mooie onderwatertuin van Koraal zien, snikte ze. Oh, maar daarvoor hoef je niet te kunnen zwemmen, zei de dolfijn. Spring maar op mijn rug, dan breng ik jou wel naartoe. Melina droogde haar tranen en glimlachte blij. Ze klom op de rug van het vriendelijke dier. De dolfijn begon heel hard te zwemmen, want de onderwatertuin was een heel eind weg. En terwijl ze over het water scheerden, voelde Melina zich steeds gelukkiger. Het werd nacht en de maan scheen helder over de zee. Maar opeens schoven er donkere wolken voor de maan. Ik denk dat het gaat stormen, riep Melina. Dan kunnen we beter teruggaan, antwoordde de dolfijn. Maar de wind werd sterker en de golven hoger. De dolfijn en het kleine zeemeerminnetje werden door de golven naar de kust van een eiland gevoerd. Op dat eiland woonde een kleine jongen die zo goed kon zwemmen, dat de mensen in zijn dorp zeiden dat hij kon zwemmen als een vis. Terwijl Melina en de dolfijn steeds dichter bij het eiland kwamen, zat de jongen op een rots voor de kust. Hij had de hele dag gezwongen en hij wilde even uitrusten voordat hij terug zou zwemmen naar zijn eiland. Opeens spoelde een grote golf over de rug van de dolfijn. En die nam Melina mee in de richting van de rots. Help! schreeuwde ze. Ik kan niet zwemmen! En ze ging kopje onder. De dolfijn zocht overal naar haar, maar hij kon haar niet vinden. De kleine zeemeermin werd door de woeste golven omhoog getild en weer neergesmeten. Ze schreeuwde zo hard ze kon om hulp. De jongen op de rots hoorde haar. Hij zag haar blonde haren in het water en haar hand boven de golven uitsteken. Hij dook in zee en even later was hij bij Melina. Niet bang zijn, schreeuwde hij. Hij sloeg zijn armen om haar heen en zwom met haar naar het wrak van een schip dat in het water lag. De boeg van het schip stak zelfs bij de ruwste zee nog boven het water uit. De jongen tilde Melina op een stuk wrakhout en toen zag hij dat ze in plaats van benen een visstaart had. Maar jij bent een zeemeermin, zei hij. Waarom heb je dan om hulp geroepen? Ik, ik kan niet zwemmen, zei Melina zachtjes. Oh, maar dat kan ik je wel leren, zei de jongen. En hij begon in het water binnen in het wrak heen en weer te zwemmen. Hij deed Melina voor hoe ze haar armen en haar staart moest bewegen. Kom in het water en probeer het, riep hij. Melina was wel bang. Maar ze liet zich toch moedig in het water glijden en deed precies wat de jongen haar vertelde en voordeed. Even later spoelde er een grote golf over het wrak en Melina werd meegesleurd. De jongen zocht overal naar haar, maar hij kon haar niet meer vinden. De golven hadden het kleine zeemeerminnetje meegenomen. Vele jaren later was de kleine jongen een jonge man geworden. Hij was de beste visser in het dorp en hij voer met zijn boot ver uit de kust... naar plaatsen waar niemand anders durfde te komen. Het leek wel of hij iemand zocht. De jongen was nooit getrouwd, hoewel veel meisjes in het dorp graag zijn vrouw hadden willen worden. Maar hij kon Melina, het kleine zeemeerminnetje, niet vergeten. En zij was het die hij zocht tijdens zijn verre tochten op zee. Op een dag voer hij met zijn boot heel ver uit de kust. Zo ver weg was hij nog niet eerder geweest. Opeens brak er een storm los. De boot werd heen en weer geslingerd tussen de roezachtige golven. De jonge visser hield de roeispanen stevig vast en probeerde de boot recht op het water te houden. Maar even later sloeg er een grote golf over de boot. De boot kantelde en de jonge man viel in het water met het grote visnet over zich heen. Hij probeerde het net weg te slaan, maar hij raakte er steeds erger in verstrikt. De jonge visser kon zich niet meer bewegen en zonk uit. Opeens voelde hij dat hij naar boven werd geduwd. Toen zijn hoofd boven water was, keek hij verbaasd om zich heen. Melina, riep hij blij. Je hebt toen dus toch leren zwemmen en je hebt me gered. Net zoals jij mij jaren geleden hebt gered, zei de zeememin. Ze pakte een schelp en sneed het net los. En nu zullen we elkaar niet meer kwijtraken, zei ze blij. Vanaf die dag keerde de vissen nog vele malen terug naar de plek in de zee... waar niemand anders durfde te komen. Nu is de jongen, van wie de mensen ooit zeiden dat hij kon zwemmen als een vis... een oude man geworden. Maar hij zwemt nog elke nacht rond in de buurt van zijn eiland. Samen met een mooie zeemeermin met prachtig lang blond haar.